De toversteen In een dorp niet ver van de zee leefde lang geleden eens een jongen. Hij woonde helemaal alleen in een oude hut aan de rand van het dorp. En omdat niemand wist wie zijn ouders waren, wist ook niemand hoe hij heette. Als de mensen uit het dorp over hem spraken, maar dat gebeurde niet zo vaak, noemden ze hem de visjongen, want hij verdiende de kost met vissen. Elke morgen voordat de zon opkwam, ging de jongen met een grote lege zak naar de rivier. Twee uur later kwam hij terug naar het dorp en dan zat de zak vol met vis. De vissen ruilde hij voor andere dingen die hij nodig had, zoals brood, melk en kleren. Soms gingen de mannen en de vrouwen van het dorp zelf een hele dag in de rivier vissen, maar dan vingen ze maar een paar kleine vissen en niet, zoals de visjongen, een zak vol grote vissen. Niemand kon dat begrijpen. Ik denk dat hij heel goed kan toveren, zeiden de mensen in het dorp tegen elkaar. En ze hadden gelijk. Nu was het zo dat iedereen in dat dorp een klein beetje kon toveren. Er waren mensen die met een toverspreuk vuur konden maken... en mensen die het graan op het land beter konden laten groeien als ze een tover zongen. Sommigen konden zelfs voorspellen wat voor weer het de volgende dag zou zijn en anderen wisten met welke kruiden ze mensen beter konden maken als ze ziek waren. Maar de visjongen vertelde niemand over zijn toverkunst. Hij vertelde niemand dat hij een prachtige groene edelsteen had, die het zonlicht weer kaatste als hij hem in zijn hand bewoog. Elke dag als hij ging vissen, had hij de edelsteen in een zakdoek bij zich. Als hij bij de rivier kwam, liep hij naar zijn lievelingsplekje. Daar werd het water overschaduwd door de takken van een boom en op die plek liet hij de steen in het water vallen. De jongen kon de fonkelende groene steen op de zandige bodem van de rivier zien liggen. Hij lette goed op en meestal hoefde hij niet lang te wachten. Langzaam kwamen de vissen dan aanzwemmen. Eerst kleine vissen en daarna grotere, die in het diepere water leefden. Al gauw zwommen er dan wel honderd vissen rond de toversteen. En de vissen lieten zich door de jongen uit het water pakken. Eén voor één, tot de zak vol was. Dan haalde hij de toversteen uit het water, droogde hem af en deed hem weer in zijn zakdoek. Daarna liep hij terug naar het dorp. Omdat de jongen zoveel vis ving, had hij nergens gebrek aan. Hij had genoeg kleren en voldoende te eten. Maar toch was hij niet gelukkig, want hij was altijd maar alleen. Er was niemand die eens een praatje met hem kon maken. De andere kinderen in het dorp wilden niet met hem spelen, omdat hij zo anders was dan zij. Hij had geen moeder, geen vader en hij had niet eens een naam. Hij had nooit iemand over de toversteen verteld, want hij was bang dat iemand die groter en sterker was dan hij, de steen van hem zou afpakken. Maar omdat hij altijd zoveel vis ving, en de mensen in het dorp niet wisten hoe hij eraan kwam, werden ze jaloers op hem. Daarom wilden ze niet met hem praten. Alleen als ze vis nodig hadden, want dan moesten ze wel. Op een dag maakte de jongen een wandeling langs het strand. Hij had de toversteen bij zich. Hij keek een poosje naar de golven die op het strand aanspoelden, en opeens kreeg hij een idee. Er zijn vissen in de zee, zei hij tegen zichzelf vissen die veel groter zijn dan de vissen in de rivier. Als ik zo'n grote vis vang en die aan de mensen in het dorp geef, zullen ze misschien wel met me willen praten en mij een naam geven. Hij klom op een rots en ging op een uitstekende punt liggen, net boven het water. Ik kan de steen niet op de bodem laten vallen, dacht hij, dus moet ik hem in mijn hand in het water houden. Hij boog zich voorover... ...en hield de steen in het water. Het zeewater was koud en de golven waren krachtig. Hij voelde dat de golven probeerden de steen uit zijn hand te trekken. Hij hield de steen nog steviger vast... ...al maakten de scherpe randen van de steen diepe wonden in zijn hand. Er gebeurde een hele tijd niets. Hij voelde het zoute zeewater in zijn hand prikken... En een paar keer wilde hij zijn hand terugtrekken, omdat het zeewater zo verschrikkelijk koud was. Maar eindelijk werd zijn geduld beloond. Hij zag de donkere schaduw van een grote vis naar hem toe komen, ver onder de waterspiegel. Toen de schaduw dichterbij kwam, werd de jongen een beetje bang. Deze vis was wel heel erg groot. Die zou hij nooit uit het water kunnen tillen of naar huis kunnen dragen. De vis was veel groter dan hijzelf, nog groter dan de grootste man uit het dorp. De jongen trilde van angst, maar hij hield zijn hand onder water en wachtte af. Hij voelde dat de vis zijn hand aanraakte en daarna stak de vis zijn kop boven het water uit. Zijn kop was bijna net zo groot als de rots waar de jongen op zat. De jongen staarde naar de vis en de vis staarde naar de jongen. Eens wist de jongen wat hij moest doen. Hij hield de toversteen stevig vast en liet zich van de rots afglijden. Hij ging op de rug van de vis zitten en hield zich vast aan de voorste vin van de vis. De vis stook onder. De jongen hield zo lang hij kon zijn adem in. Maar toen kreeg hij het zo benauwd dat hij moest ademhalen. Tot zijn verbazing merkte hij dat er geen zeewater in zijn mond of neus liep. Hij begreep dat er iets heel bijzonders gebeurde. En dat kwam natuurlijk omdat hij de toversteen bij zich had. De vis zwom steeds dieper langs grote scholen prachtig gekleurde vissen. En het leek wel of alle vissen een buiging maakten voor de enorme vis met de jongen op zijn rug. Deze vis is vast de grootste vis die er bestaat, dacht de jongen. Hij is misschien wel de koning van alle vissen. De vis zwom dieper en dieper en het werd steeds donkerder. Maar opeens zag de jongen op de bodem van de zee een flauw groen licht schijnen. Toen ze dichterbij kwamen, zag hij dat het licht uit een grot kwam. De grote vis zwom de grot in. En toen zag de jongen overal om zich heen gekleurde, lichte, prachtige vissen en planten. De muren, de vloer en het plafond van de grot waren versierd met kleurige afbeeldingen van vissen... die waren gemaakt van duizenden gekleurde steentjes en schelpen. De jongen kon zijn ogen niet geloven. De vis zwom nog dieper de grot in. Toen kwamen ze door een prachtige laan met aan weerszijden kleurige waterplanten. En aan het einde van die laan was een muur met een afbeelding van een vis die precies leek op de vis waar hij op zat. Toen wist de jongen zeker dat de vis de koning van de vissen was. Voor die prachtige afbeelding op de muur bleef de vis stil liggen. De jongen streek met zijn hand over de steentjes en schelpen. En toen zag hij dat er een steen ontbrak op de plaats van het oog. De jongen begreep direct wat er van hem verwacht werd. Hij liet zich van de rug van de vis glijden en zwom naar de afbeelding toe. Hij haalde de toversteen uit zijn zak en legde hem op de plaats waar de steen ontbrak. De steen paste precies. En toen hij zijn hand wegtrok, zag hij dat de steen een prachtig groen licht begon te verspreiden. Hij draaide zich om. Hij zag dat de grote vis, de koning van de vissen, was verdwenen. Aan het einde van de grot zag hij twee figuren staan. Hij zwom naar hen toe, want hij had wel gezien dat het geen vissen waren. Het waren een man en een vrouw. De jongen wist zeker dat er nog iets bijzonders zou gaan gebeuren. De jongen zag dat de vrouw huilde. Ze sloeg haar armen om hem heen. Ansel! snikte ze, Ansel, mijn zoon. Heb ik een naam? Heet ik Ansel? Zei u, mijn zoon? Bent u mijn moeder en u mijn vader? De man en vrouw knikten. De man en vrouw pakten een hand van de jongen en zo zwommen ze met hem naar hun huis op de bodem van de zee. En ze vertelden hem dat een boze zeeheks hem van hen had afgenomen. Maar dat ze niet hadden geweten dat hij de toversteen bij zich had. De toversteen, die hem had teruggebracht.